9 uur. Het NOS Journal. Isola Thomasen. Nokia schrapt de komende anderhalf jaar wereldwijd nog eens 10.000 arbeidsplaatsen. Heeft de Finse fabrikant van mobiele telefoontjes vanochtend bekendgemaakt. Nokia was jarenlang wereldwijd marktleider. Maar het concern miste de afgelopen jaren de slag op het terrein van smartphones.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 Bij een explosie in een staalfabriek in India zijn zeker 11 doden gevallen. Tenminste 16 mensen raakten gewond. De fabriek staat in de kustplaats Visjaka, Patnam in het zuidoosten van India. Oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Mogelijk ging er iets mis bij een controle van een nieuwe zuurstoftank, waarbij tientallen medewerkers betrokken waren. De explosie was zo zwaar dat auto's op een parkeerplaats buiten de fabriek van de grond werden getild. Het weer op de meeste plaatsen volop zon, alleen in het noordoosten wolkenvelden. In de rest van het land ontstaan later een paar stapelwolken. Het wordt vandaag 16 graden in het noorden tot ongeveer 20 in het zuiden. AMB verkeersinformatie. Het verkeer heeft nog steeds de meeste vertraging in de regio Amsterdam en bij Arnhem. Ik geef de opvallende files. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Daardoor is de linkerrijstrook dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bevenwijk Oosten en het knopend Raasdorp 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Ketelplein en Terbrechtseplein 8 kilometer. Een bijzondere file op de A27, Gorkum richting Utrecht... tussen Nieuwegein en het knooppunt Lunette, 2 kilometer. Daar is een kangeroe gesignaleerd en daardoor is de rechterrijstrook dicht. En op de A50, Arnhem richting Os tussen Renkum en het knooppunt Valburg, 8 kilometer.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 NOS Radio in Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. We zijn vanochtend weer tot tien uur bij u. We zullen nog een paar keer stilstaan bij het debacle dat oranje heet. Het is niet anders. Maar er is meer. De situatie in Syrië bijvoorbeeld escaleert. Dat concludeerde de VN eerder deze week al. En vandaag ligt er opnieuw een schokkend rapport. Amnesty International heeft nieuw bewijs over grove mensenrechten schendingen van het regime Assad. Hoort u zo dadelijk meer over? Eerst naar Duitsland. Ja, want van de Duitsers voor de Duitsers kon het uiteraard niet op gisteravond. Twee wedstrijden gespeeld en nu al glansrijk geplaatst voor de volgende ronde. Met de nodige verbazing aanschouwden de supporters... hoe makkelijk de mannschaft oranje versloeg. Tim de Wit zocht de Duitse fans na de wedstrijd in Garkov op. auf alviderzeen. Het Duitse vak zwaait naar de Nederlandse fans... die massaal het stadion uitlopen, terwijl de Duitsers... Nog uitgebreid een feestje vieren. Het is natuurlijk ongelooflijk hier te zijn. Het is schön, het is verdiend. Alles oké. Ja, het is mooi. Het is ook verdiend. Ze hebben alles gegeven, de Duitse spelers. En terecht gewonnen. De spelers, alle Duitse spelers komen naar het vak. En vieren een feestje. Ik loop met de Duitse fans. Het fuck uit. Iedereen is door en door blij. Het was eigenlijk heel einfach. Het was vrij makkelijk. Het was zu einfach. Ik ben wirklich überrascht, dat dit spiel voor die deutsche Mannschaft zo... So... Meer of minder einfach über die Bühne Het doet me leed voor die mannschaft. Ja, nee, het viel me erg tegen hoe de Nederlanders speelden. Ik, ik heb geen moment twijfel gehad dat we deze wedstrijd zouden winnen. Het ging zo eenvoudig. zijn ja, ja en nette en ik hoop Maar ja, ik vind het ook jammer want ik was graag samen met Nederland naar de volgende ronde gegaan en nu wordt het wel heel moeilijk. Ja, super Duitsland. Wat was het grote verschil tussen Duitsland en Nederland? Uh, Met twee woorden Mario Gomez, hij heeft twee toren gemaakt. Zo'n so Stürmer heeft het moment niet in Nederland nicht. Ja, Het verschil was twee woorden, Mario Gomez. Hij maakte de doelpunten voor Duitsland. Zo'n ja, so Stürmer heeft het moment in Duitsland. dat was de onderscheid. De automatismen greifen niet, het is gewoon geen goede Het Was te statisch de automatismus miste, het is gewoon niet echt een elftal. Ze passen niet samen, het spel zo statisch. We wilden gewinnen, die Holländer waren geen inzet, geen kamp, ze wilden niet. De Duitsers wilden winnen en de Nederlanders niet. Ze toonden geen echte wilskracht, geen strijdvaardigheid. Dat was het grote verschil. Ja, en dan win je natuurlijk zo'n wedstrijd niet. Ik was een beetje enthousiast van de Hollandische fans. Die waren zo leise. Ja, wat me erg tegenviel waren de Nederlandse fans. Ze waren eigenlijk heel stil de hele wedstrijd. Het leek alsof ze er al vanuit gingen dat ze zouden verliezen. Dat viel me erg tegen. Man had niets gehoord. Ik had er meer stimmung erwaart van de Hollanders. De hele dag was het feest in Garkov. De hele dag was het overal oranje. Maar ja, in het stadion heb ik ze nauwelijks gehoord. Omdat we op de fanzone nu alleen Hollanderen hebben gezien, Oranje, niets. Ja, een aantal Duitsers hebben al een Europese beker nagemaakt. Dat ziet er heel uit. Ja, maar niet voor die Holländer. doe maar nee, lief. Nee, voor die is gibt's, niks aan te passen. Nee, Nederlanders win. mogen daar niet aankomen, zegt hij. Holland heeft nog een kleine chance, een kleine chance. Er is nog een kleine kans dat Nederland doorgaat. Wil Duitsland gewinnen gegen Denemarken? Wat denk je, zal Duitsland van Denemarken winnen? Oh ja, natuurlijk. Wij helpen euch, we helpen jullie. Ja? <laughs> we zullen jullie helpen, zegt deze Duitse fan. We zullen jullie helpen. En dat is dan ook echt de enige geruststelling van deze avond. Tja, we moeten het ermee doen. We gaan naar Berlijn, naar correspondent Wouter Meijer. Wouter, hoe wordt er bij de Duitsers teruggeblikt? Ja, het was groot feest gisteravond overal. Uh, mooie zachte avond, dus veel mensen hebben buiten gekeken. Uh, tijdens de wedstrijd ook al twee keer vuurwerk. Uh, dat mag niet, maar het gebeurt lekker toch. En na afloop auto's in de stad, die toeteren met vlaggen schreeuwende mensen rondrijden. was pas de tweede wedstrijd voor Duitsland. Maar nu na twee keer winnen, uh, denken veel mensen toch, dat gaat goed. We gaan, als we zo doorgaan, dan kan Duitsland heel ver komen. En ter geruststelling op foto's in de krant kunnen we zien... dat bondskanselier Merkel in de loop van de dag haar oranje blazer heeft gewisseld. Tot, ze droeg s'avonds iets lichtgroens. Je ziet haar bij, op een van die foto's opspringen. en hard meejuichen bij een van de doelpunten. En ze had van tevoren in haar onnavolbare toon gezegd: Het maakt me niet uit wat de uitslag is als we maar winnen. <lacht> Dat klinkt dan weer Duits, Marta. Uh, maar goed, nog meer commentaren? Wat zeggen ze over Nederland? Nou ja, uh, zeer teleurstellend uh, vooral over Robben. Hè, de aftocht van Robben gisteravond. Uh, Duitse kranten die geven spelers vaak individuele cijfers. Uh, uh, Arjen Robben krijgt dan een onvoldoende. Probeerde in het begin een paar oude trucs zeggen ze, maar de Duitse doelman Neuer... die kende die al, niet zo gek, ze spelen samen bij Bayern. En daarna uiteindelijk droop Robin gefrustreerd af, schrijft die wild. Hij heeft eigenlijk maar één herinnering, schrijft een andere krant... die meeneemt van het veld een flinke wond aan zijn hoofd. Hij stond tegenover maar liefst acht spelers van Bayern... eigenlijk al jarenlang zijn kameraden... maar nu hem allemaal bijzonder vijandig gezind... en bovendien hadden ze al zijn trucjes al jarenlang door. En na de rust kreeg hij ook nog een keertje concurrentie... geschrijft de Zuiddeutschen. Eh, na de rust kreeg je ook nog een keertje concurrentie van verse, frisse Nederlandse spelers... toen Huntelaar van de Vaart erbij kwamen. Dus dat had hij helemaal geen kans meer. Hij zou wel opgelucht zijn geweest toen hij het veld af mocht... en zijn wonden kon gaan likken, letterlijk. Nou, Wouter, dankjewel hoor. Wouter Meijer, uh, vanuit Berlijn, hoort u. Wij gaan uh, naar uh, Dominee Gendaad. om uh, toch proberen een beetje een positieve draai te geven... aan uh, gisteravond. Dominé eerste Instantie opvalt was het uh, slechte commentaar uh, gisteren bij de uitzending, bij de voetbaluitzending. Er werd echt gouden hoert op een juist op een moment uh, als de wedstrijd spannend werd. Er werd er gesproken over de scheidsrechter die miljonair was en, en, en, en die dit als hobby erbij deed en allerlei onzinfeitjes. En wat ik nu aan denk, is aan het bevrijdende gevoel dat mensen op dit moment moeten hebben... nu waarschijnlijk die hele voetbalhysterie zijn hoogtepunt gehad heeft. Dat, er, dat Nederland weer normaal kan worden. Dat Nederland weer normaal gekleed uh, over straat kan lopen. Dat je niet die krankzinnigen ziet. Die de carnavaleske idioten met, met rare oranje outfits. Dat Nederland weer normaal gaat worden. Ik denk aan die mensen die genoeg hebben van de omroephysterie. De hele dag maar voetbal. Voetballen, voetballen, voetballen, Nederland 1, die het in zijn kop gehaald heeft om het journaal uh, uh, niet op acht uur op Nederland 1 te doen, maar op Nederland 2. Dus ik ervaar het en ik denk met de mensen mee die zich nu opgelucht voelen dat het ergens achter de rug is. Ja, het gevoel van opluchting, dominee, is hier nog niet zo. Hoe bewerkstelligen we dat? Maar in het land wel. Heel veel mensen die, uh, die zijn opgelucht en die krijgen Nederland weer terug. En de spelers, dominee? Hoe moeten die hiermee omgaan? De spelers. Mm. De spelers... Die zijn gewend om te incasseren. De voetballers die zijn gewend om te incasseren. En het, uh, kijk, de bankrekening... die blijft uh, hoog staan... bij de voetballers. Dus ik denk dat dat... dat het probleem van de voetballers niet zo groot is. Dat is het probleem... van de mensen die... emotioneel er wel bij betrokken zijn. Die niet hysterisch... meegegaan zijn, maar die, uh, die, die... daar leef ik ook mee. Die, die wel echt teleurgesteld zijn. Maar ik leef... vooral mee met de mensen... die die opgelucht zijn. En je moet ook niet van tevoren... Met zoveel enthousiasme en zoveel vreugde een wedstrijd tegemoet gaan zien. Je moet niet ervoor uitgaan dat je in de finale komt. Maar je moet pas vreugde scheppen als het goed gaat. Dat is het een huwelijk. Je kunt denken van tevoren: oh, ik ga trouwen. En uh, we krijgen een fantastisch seksleven. En we krijgen zoveel kinderen. En dan is het zover. En dan is het seksleven waardeloos. En dan denk je: ja, waar ben, ben ik aan het begonnen? Je moet pas gaan juichen als het zover is. Niet, niet tevoren uh, al je pijlen verschieten. Ja. Maar het voetbal gaat natuurlijk wel door. Het toernooi is eigenlijk nog maar net begonnen. Pleit u dan toch weer nu, nu het mysterie misschien wat voorbij is... om toch gewoon zes uur weer aan tafel van het avondmaal te genieten? Nou, ik pleit er ook voor dat de omroepen nooit meer in die fout uh, uh, trappen. Uh, dat de, dat de, he, de hele publieke omroep, de hele commerciële omroep uh, voetbalgek wordt. Ik ik pleit voor nuance en ik pleit er ook voor dat er aandacht blijft gaan naar de mensen die niet van sport houden. Ik heb voor Facebook een uh, televisiecolumn gehouden, sportzomer misselijk. En ik denk dat we aan die mensen ook moeten denken en die worden nu totaal overgeslagen. De mensen die niet van sport houden, die worden verdrongen gewoon. Die worden gewoon vermorseld. En, en daar ben ik tegen. Door meneer Gemdaad. Dank u wel. Ja, fijne voortzetting. 15 minuten over negen is het. We naar het NOS Radio 1 journaal. Er is ook ander nieuws. Heus, onnodig veel mensen zijn besmet met het q virus Dat meldde televisieprogramma Nieuwsuur gisteren. Het ministerie van Landbouw wist een jaar voor de eerste ruimingen... op boerenbedrijven al dat een groot aantal van die bedrijven... besmet waren met het virus. Jos van der Zande, directeur van GGD Brabant. Goedemorgen. goedemorgen. Wist u hiervan? Uh, nee, we wisten uh, alleen dat er al onderzoeken bezig waren. Maar we uh, wij hadden altijd begrepen dat dat uh, voor validatie van een test uh, uh, zou zijn. Dus... Maar u, u wist niet wat de uitkomst van die onderzoeken was? Nee, bijvoorbeeld. de uitkomst van die onderzoeken is, is volledig onbekend. Nee, hmm. nee, nee, nee. En uh, wat is dan nu reactie op het feit dat de GGD uh, toch wel een beetje de schuld kreeg... Uh, ja, van het onvoldoende informatie informatievoorstreken? Ja, op deze manier, uh, de oud ministers die, uh, die hebben uh, bij, uh, bij Breddingmeijer de Nationale Ombudsman duidelijk aangegeven dat, uh, dat de GGD te weinig informatie heeft gegeven, maar uh, de informatie, deze informatie die was dus wel bij landbouw beschikbaar. En bovendien had er dus veel eerder ingegrepen kunnen worden met andere uh, maatregelen. En had, had dus veel eerder uh, de besmetstal, wat is nou een besmette stal? Nou, dat was dus duidelijk. Uh, een derde van die stallen was besmet. Nou. Maar die golden niet als besmet. Nee, omdat uh, zoals men aangaf, die onder die onderzoeken niet gevalideerd waren. Die, niet... Ja, betrouwbaar ja, dat is om, het idee. Om, omdat dus het criterium gold voor de besmette stal... dat er 5% van de dieren geaborteerd uh, moesten hebben. Anders dan gold dat niet als een, uh, een besmette stal. En uh, blijkbaar was een derde van de stallen... Uh, was voor landenbouw eigenlijk uh, besmet, ja. uh, die getest waren. Dus uh, al die maatregelen, echt ernst, uh, forse hygiëne-maatregelen... een vervoersverbod, dat had kunnen voorkomen... dat er diverse andere stallen in 2009 besmet zijn in de rest van het land. Mm. Dat had allemaal uh, voorkomen kunnen worden. Want voor de duidelijkheid, meneer Van der Zanden, u had ondanks, want dat is het argument van het ministerie, dat die tests nog in ontwikkeling waren en dus niet betrouwbaar waren, uh, u had toch die informatie willen hebben? Ja, natuurlijk, uh, maar ik denk dat het ministerie ook op basis daarvan uh, had aan moeten pakken. Die, die had moeten aangeven uh, dat er in al die stallen uh, maatregelen genomen uh, moeten worden. En dat was dus een jaar eerder dan geweest dan dat het nu uiteindelijk... Uh, en had misschien nog niet eens tot die ruimingen op deze manier uh, hoeven te leiden. Ja. Andere maatregelen waren misschien uh, uh, behoorlijk voldoende geweest... Om, om echt de zaak goed aan te pakken, dat ja. weet je ook niet. En nog maar even voor de zekerheid bij uw vragen... Zoals... Gisteren werd gesteld dat had ook heel veel besmettingen bij mensen dus met de q koortsbacterie euh, voorkomen kunnen worden. Ja. Dat, dat lijkt eigenlijk duidelijk. In, in 2009 zijn er nog zo'n 2000 mensen uh, besmet. Dus uh, je weet natuurlijk niet precies uh, wat die maatregelen uh, dan gedaan zouden hebben. Want men zou voorzichtig begonnen zijn met andere maatregelen. Maar die zouden heel wat besmettingen voorkomen. Uh, zou heel wat voorkomen zijn. Dat is, dat is duidelijk. Uh, uh, dus het is, het is behoorlijk ernstig. Uh, behalve dan dat de ministers daar... Ja, of ze hebben er niet van geweten. Maar uh, bij, de, bij de nationale onderzoek... Ombudsman hebben ze aangegeven uh, dat ze van uh, niks wisten. in die Ja, periode. maar ze wisten het wel, hè? alleen wat later. De ambtenaren hebben het laat doorgegeven. Maar uiteindelijk wisten ze het wel en hebben ze nog niet opgetreden. Toen hebben ze nog niet opgetreden. Toen dus ja. zijn in ieder geval niet die maatregelen genomen uh, die ze hadden kunnen, uh, kunnen doen. Wat gaat u met deze informatie doen, meneer Van der Zanden? Wat betekent dit ja, voor het, u? het gaat eigenlijk ook nog verder. Uh, want uh, bij een, uh, uh, een nationaal congres in Amsterdam vorige week... Uh, bleek dat, uh, dat in Frankrijk, want daar ging het gisteren ook over... dat je individuele geiten ook kunt opsporen via dit uh, tuintmelkprincipe. En er zijn individuele geiten zijn soms behoorlijke... ...uitscheiders van die bacteriën. Dus ja. De één geit scheidt meer uit als de ander, zeg je. Zeg maar. En die had je, uh, die had je af kunnen zonderen of, of af kunnen voeren op een of andere manier. Dus er had veel meer kunnen gebeuren, dat is nu duidelijk. Jos van der Zanden, directeur van de GGD Brabant. Dank. Ja, graag gedaan. Twaalf leden van de motorclub Dara moeten vandaag voor de rechter komen. In Breda hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Tamara Bruggemans, Tamara, hoe is het met die kangeroe op de A28? Ja, die kangeroe hebben ze nog niet gevangen. Het is te hopen dat het wel lukt, want je moet natuurlijk aan, niet aan denken dat die ineens op je motorkap uh, springt. Die A27, Gorkum richting Utrecht. Hij veroorzaakt in ieder geval vier kilometer file die kangeroe tussen Hagestein en het knooppunt Lunette. De rechterrijstrook is daar dicht. En dan heb ik nog een paar files door ongelukken. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden 8 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. En op de A8, Saandam richting Amsterdam tussen Westzaan en het Koenplein 4 kilometer. Ook door een ongeluk, maar ook daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Black-Eyed Boy van Texas. Twaalf leden van de motoclub Satudara staan vandaag voor de rechter in Breda. Ze worden verdacht van bedreiging en een dubbele moordpoging. Motorclub is de laatste tijd vaak in het nieuws vanwege een vermeend conflict met die andere motorclub, de Hells Angels. Justitiespecialist Ilan Sluis volgt de motorclubs. Um, Ilan, eerst maar eens over deze zaak. Wat hebben deze Satudara-leden nou gedaan? Nou, justitie denkt dat ze twee portiers uit de Breda's horeca uh, hebben bedreigd. En ook uh, dat ze betrokken zijn bij een dubbele moordpoging uh, in, uh, in Rijsbergen. Uh, en ja, die bedreiging misschien uh, weten luisteraars nog wel. Vorig jaar was er een grote inval bij het clubhuis van de Satudara in Zundert. Met veel machtsatomend helikopters en, en voertuigen, noem maar op. Dat alles, had alles te maken met aanwijzingen die justitie uh, dachten hebben van uh, afpersingen in, uh, in de, in de horecawereld van Breda. Um, ja, en, en dat is kennelijk dus niet bewezen. Want dat staat niet meer op de te uh, vandaag. Maar uh, de twee bedreigingen van portiers en die dubbele moordpoging die staan er dus wel op. Um, ja, die moordpoging in, in Rijsbergen zou te maken hebben met een conflict over geld. Twee mannen die naar een van de leden van de Satoedare zijn gekomen met, um, om geld op te eisen. Uh, en uh, dat lid heeft met een aantal anderen uh, die mannen meegenomen en ze te grazen genomen. Daar komt het in het kort op neer. En Jan, hoe belangrijk is deze zaak voor justitie? Want ze proberen motoclubs, zoals de toen daar al een langer aan te pakken. Ook in Amsterdam bij de Hells Angels. Ja, ja nou het is natuurlijk heel belangrijk. Uh, he, ze proberen al, al jaren die uitloop clubs zoals ze dat noemen, aan te pakken. Um, ja, en, en, en Satudara is naast de Hells Angels ook een zorgenkindje geworden voor justitie. De club is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Uh, er zijn veel andere clubs die zich daarbij hebben aangesloten. Um, en ja, het is een club die bijna net zo groot is geworden als, uh, als de Hells Angels. En ja, justitie denkt ook aanwijzingen te hebben dat ook deze club, Satudara, uh, zich bezighoudt met criminele activiteiten. Ja. Moet je dit, uh, deze zaak nou tegen deze twaalf zien als een uh, op zich staande. Proces op zich staand geval? Of moet je dit nog steeds zien in het kader van het aanpakken van die motorclubs? Want hebben ze natuurlijk geprobeerd: de justitie als, als organisatie verboden te krijgen, want dat is niet gelukt. Probeert men ze toch nog ergens ja. te raken? Ja, zeker. Ja, ja. Vorig jaar is wel bekend geworden dat uh, eigenlijk na het mislukken van uh, die aanpak van motoclubs als geheel uh, dat justitie nu probeert om die leden echt individueel aan te pakken. Hm. Uh, ze één ze voor één voor de rechter te brengen. Uh, het is ook bekend dat er tientallen onderzoeken lopen nog naar, uh, naar motoclubs. En dat men ook een lijst heeft van uh, zo'n 600 motoclubleden die men uh, permanent in de gaten houdt. Dus ze proberen ze echt op die manier uh, lastig te maken. Um, en uh, ja, dat zie je nu ook wel een beetje Terug in deze zaak. Goed, Sluijs, dank je wel. Later dus vandaag die twaalf Satudara-leden voor de rechter in Breda. Het is bijna half tien. We gaan nog eventjes naar Griekenland. Het is voor veel Griekse eilanden de belangrijkste inkomstenbron. Toerisme. Maar ja, het loopt geen storm. Vooral de toeristen uit eigen land blijven weg. Op het Griekse vakantieeiland Poros proberen ondernemers de boete erin te houden. Ze zijn boos over de negatieve beeldvorming over hun land. Joris van der Kerkhoff nam de proef op de zon. De Calavria, de Sferia en de Cavafis. Daartussenin tussenin ligt Susie. Susie is een boot van de Richard Couvaras en Cecile Geurix. En ik moet op de loopplank naar het bootje toe. Oh, ja, geen zeebenen. De het is echt de zeilen. Als die gaat zoeken: ik heb echt zeilen, dan ben ik wel. Drie kinderen heeft ze: een van 15, een van 13 en één van 8. En uh, die van 13 is jaloers dan? Ja, mijn dochter. Echte zeiler. Ja, inmiddels zijn we dus aan het zeilen. Crisis, hè? Wat oh, een crisis hier. Ja, erg, hè. Oh, Zo'n hard leven ook. Verschrikkelijk. Terroristen overal. Bommen, toestanden. Vreselijk. Ik bent boos, hè, toch een beetje? Vandaar dit ja, cynisme, ja, nee, toch? Ik ben vooral boos over de foute berichtgeving. Want ik, ik schrijf me suf aan e-mails... En brieven naar klanten die vragen van oh, hoe erg is het dan eigenlijk in Griekenland. Want mensen geloven wat ze horen en zien op het nieuws. Dus uh, ze denken dat er hier een soort van burgeroorlog aan de gang is. En dit zouden ze dan niet geloven? Nou, ik hoop dat ze het wel geloven. Maar ja, ze weten het niet, ze horen het niet. Er is heel veel foute berichtgeving en geen positieve berichtgeving. De laatste tijd tenminste. We have read in some emails. The sun, even if we go back to the drachma, the sun will still shine and the sea will still be blue. Yeah, the sun still rises in the east and sets in the west, okay, and the sea will still be blue. Ook al komt er een drachma, uiteindelijk blijft alles toch gewoon hetzelfde, heel vrij vertaald. Today the value is a euro, tomorrow it'll be a drachma. There's going to be very little difference. We just need to adapt. Zit ik in de weg? Dat is prima. Okay. Uiteindelijk komt het ook allemaal wel weer goed. Als u al die verhalen hoort en uiteindelijk hier uh, op zee bent, wat denkt u dan? Ja, van uh, flut, laat de boel de boel, wij gaan lekker zeilen. Bij ons zeggen ze laten boeren maar dorsen en uh, wij gaan zeilen. Zoiets. Er verandert niks, er verandert echt niks. Wat er positief verandert, is dat de mensen het toerisme harder nodig hebben. Dus het is alleen maar positief. De prijzen gaan naar beneden. De service wordt beter. En alle toeristen zijn meer dan welkom. Plus, het is veel rustiger. Jammer genoeg, maar heel goed voor mensen die rust zoeken. Ik wil niet flauw doen, hoor, maar zo schuin liggen met een boot. Uh, dat wordt zo. Uh... Dus kun je geen bocht maken, zeker. Ja, dat kan nog veel schuiner. Oh, ja. okay. Nog veel schuiner. Ik zou bijna nog vergeten dat er verkiezingen zijn. Zes weken geleden heeft Richard een proteststem uitgebracht. Basically a demonstration vote. Basically a vote that sort of said, you know, we're not happy with what you're doing. Dat waren ook totaal andere verkiezingen dan nu. Toen moest de regering duidelijk gemaakt worden dat ze niet konden doorgaan waar ze mee bezig waren. En nu weet hij het niet. Nu weet hij absoluut niet waar hij op moet gaan staan. Maar uiteindelijk, zo zegt hij. Zal het goed zijn? Zal het allemaal goed komen? Ja, yeah, ik expect something will happen. Something good will come of this sooner or later. Maar hij spreekt ook voor een deel met zijn Griekse hart. That's my Greek part speaking. Hebben jullie het daar samen wel eens over? Dat hij zegt het komt allemaal wel goed en dat u zegt van nou pff, komt het helemaal niet goed, die Grieken? Nee, volgens mij komt het wel goed. Maar volgens mij uh, iedereen zegt het systeem moet veranderen volgens mij moet eerst en vooral de mentaliteit veranderen. Daar gaan ze. Joris van de Kerkel vanaf het Griekse vakantieeiland Poros. Radio 1. Het NOS-journaal. ING wil opnieuw deels schuld aflossen en supermarkten sluiten 2011 goed af. Het is half tien. Goedemorgen, ik ben Lieselot Thomassen. ING wil dit jaar nog een deel van de ontvangen staatssteun terugbetalen die de bank in 2008 kreeg tijdens de crisis. ING moet nog 4,5 miljard terugbetalen, daarvan is het 3 miljard steun en 1,5 miljard een boete. De bank wil voor het aflossen van de steun onder meer de opbrengsten van de verkoop van de ING direct in de Verenigde Staten gebruiken. De bank wil het totale bedrag dat nog bij de bestaat uitstaat zo snel mogelijk aflossen. Nokia schrapt de komende anderhalf jaar wereldwijd nog eens 10.000 arbeidsplaatsen, heeft de Finse fabrikant van mobiele telefoontjes bekendgemaakt. Nokia was jarenlang wereldwijd marktleider, maar miste de afgelopen jaren de slag op het terrein van de smartphones van concurrenten Apple en Samsung. De Nederlandse supermarkten hebben het vorig jaar goed gedaan. Ondanks de crisis wisten de supers hun omzet te verhogen, met ruim 2,5 tot 33 miljard euro. Wat je natuurlijk wel ziet is dat consumenten scherper op de uitgaven letten. Er zit al wat druk op de huishoudportemonnee. Maar tegelijkertijd realiseren we ons wel dat het grootste deel van de bezuinigingswoede van de consument zich buiten het supermarktkanaal afspeelt. En dat we eigenlijk juist zien dat met name in, het, in de buitenshuisconsumptie consumptie uh, wordt bezuinigd. Restaurants en, en, en, en catering en dergelijke. En dan zie je toch dat een deel van die uitgaven uiteindelijk in het supermarktkanaal uh, terecht gaan komen. Ook voor dit jaar wordt een omzetstijging van tussen de 2 en 3 procent verwacht. Uit onderzoek blijkt dat maar 11 procent van de consumenten sterk bezuinigt op de boodschappen in de supermarkt. Wel let 60 procent scherper op aanbiedingen. De wedstrijd Nederland-Duitsland heeft gemiddeld bijna 8 miljoen kijkers getrokken. En dat zijn dan alleen nog de mensen die thuis hebben gekeken, meldt de stichting Kijkonderzoek. Later worden de cijfers bekend van mensen die bijvoorbeeld in het café hebben gekeken of buiten op grote schermen. De piek lag in de laatste minuten. Toen keken er ongeveer 8,6 miljoen Nederlanders. De Duitse politie en justitie hebben vanmorgen een grote actie uitgevoerd... tegen radicale salafisten, fundamentalistische moslims. Op 70 plaatsen viel de politie woningen en moskeeën binnen. Zo'n duizend mensen waren bij de invallen betrokken. Ze zouden vooral gezocht hebben naar bewijsmateriaal... dat aanleiding kan vormen tot een verbod van de salafistische groeperingen. Vermoed wordt dat ze, dat de moslims, in Duitsland, dat ze moslims in Duitsland aanzetten tot geweld... en dat ze in contact staan met islamitische terreurnetwerken. Oudwielrenner Lance Armstrong wijst nieuwe dopingbeschuldigingen... van het Amerikaanse antidopingbureau fel van de hand... en noemt ze op niets gebaseerd en rancuneus. Het bureau beschuldigt Armstrong en zijn voormalige ploegleider Johan Bruineel... van structureel dopinggebruik tijdens het grootste deel van zijn carrière. In bloedstalen uit 2009 en 2010 is EPO en testosteron gevonden. Volgens CNN zijn er ook beschuldigingen van oud-ploeggenoten... It has more to do with a dopingconspiratie conspiracy on the past teams that he used to ride for. En I guess multiple witnesses on each team, including um, multiple riders, hebben said that Armstrong not only doped, but encouraged doping. Als bewezen wordt dat Armstrong doping heeft gebruikt, dan kan hij zijn zeven toerzegens kwijtraken. Nog een opmerkelijk bericht langs de A 27 tussen Houten en Lunette. Daar loopt een kangeroe los, meldt de ANWB. Eén rijstrook richting Utrecht is afgesloten. Medewerkers zijn op zoek naar het dier, naar die kangeroe dus. En proberen hem te vangen. Tot zover die nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag is het in grote delen van Nederland zonnig. In het noordoosten drijven regelmatig wolkenvelden vanaf de Noordzee over. En vooral in de provincie Groningen kan er soms een klein beetje regen uitvallen. In de rest van het land ontstaan later een paar stapelwolken, maar blijft het droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden en er staat weinig wind. Vanavond neemt in het zuiden en midden de bewolking toe. Vannacht wordt het ook in het noorden bewolkt en valt vooral in de westelijke helft van het land hier en daar een beetje regen. De minima komen uit rond 10 graden. Morgenochtend breidt een regengebied zich uit over het land. In de middag is af en toe zon, maar ontstaan ook enkele buien met mogelijk onweer. Het wordt maximaal 18 graden aan zee tot 22 in het zuidoosten en er steekt een matige aan zeevrij krachtige zuidwestenwind op. In het weekend zijn er stapelwolken, zonnige perioden en vooral op zaterdag enkele buien. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. AMB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... daar staat tussen Naarden en het knooppunt Bu Muidenberg 5 kilometer. Dan komt er een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Rotterpolderplein en Raasdorp 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda... tussen Spaanse Polder en het Tebrechtseplein 3 kilometer. En op de A27 Gorkum richting Utrecht... daar staat tussen Hagenstein en het knooppunt Lunette 5 kilometer. Daar proberen ze nog steeds die kangeroute te vangen. De rechte rijstrook is daar dicht. Het verkeer richting Almere en Amersfoort kan beter omrijden... Via Utrecht west over de A2 en de A12. En dan nog een file op de A50 Arnhem richting Os tussen Heter en het knooppunt Ewijk 7 kilometer. Vijf over half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal nog tot 10 uur. De situatie in Syrië escaleert en de noodzaak om internationaal in te grijpen stijgt. Dat zegt Amnesty International vandaag in een rapport waarin nieuw bewijs is te vinden over grove mensenrechten schendingen. Amnesty richt zich in het rapport voornamelijk tegen Rusland en China, omdat zij tot nu toe alle maatregelen in de VN-veiligheidsraad blokkeren. Ruud Bosgraaf van Amnesty, Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn benieuwd wat voor nieuw bewijs heeft Amnesty gevonden voor die mensenrechten schendingen. Nou, iemand van ons is, uh, ondanks dat er geen, geen toestemming was van de Syrische regering... toch in het, met name in het noorden van Syrië geweest. Dus uh, het gebied van Aleppo en Idlib. En hij heeft daar uh, 200 interviews afgenomen met gevaar voor eigen leven. Om van mensen daar te horen wat er nu, uh, nu gebeurd is. Nou, dan, dan rijst een patroon op wat we deels ook wel al gezien hebben... in uh, de media van die enkele journalist die daar ook zijn leven waagt. Ook wel deels van de VN-waarnemers. En dat is dat ja, het Syrische veiligheidsapparaat, het leger... Systematisch dorpjes afsluit, die dan uh, beschiet, daar komen mensen bij, uh, bij om. Vervolgens uh, worden de milities, die, die mistige Shabia, hè, die, die paramilitairen, die worden de dorpen binnengelaten. En dan wordt er, uh, worden mensen eigenlijk op grote schaal uh, vermoord, uh, vrouwen, uh, kinderen. En dat gebeurt uh, maanden al maandenlang heel systematisch. Het rapport staat vol met hele concrete voorbeelden van. Mm op welke plek, wanneer, uh, precies wat, uh, wat gebeurd is. Dat is natuurlijk toch belangrijk, aanvullend bewijs... wat we via de media meekrijgen, ook via de VN-waarnemers. Uh, dat bewijs dat, uh, is, is ook vooral belangrijk... om dat aan uh, landen als Rusland en China voor te houden... die ja. uh, invloed hebben op, uh, op Assad. En misschien ook later, als het ooit nog eens een keer... tot vervolging van Assad en de zijnen komt... voor het internationaal strafhof bijvoorbeeld, daar zijn is die erg voor... dan is dit ook belangrijk bewijs. Ja, wat klopt dat nou, dat, dat mensen echt uit hun huis worden gehaald, vrouwen, kinderen uh, en, en geliquideerd worden. Heeft u daar bewijs voor gevonden? Jazeker, er staan ja, zomaar één voorbeeld. Een, een, een, een dorpje dat op 3 en 4 april, eh, Taftanas heet het dorpje, dan afgesloten wordt. En dan wordt er een, een familie, 20, 20 mensen, worden, worden uit hun huizen gehaald en, en doodgeschoten. Waaronder één, één kind. De VN heeft de afgelopen dagen ook, ook bericht over doden van, van kinderen. Nou, als je het rapport doorleest, het is 70 pagina's, dan gaat het eigenlijk. Zo door het dorpje daar het dorpje uh, wordt op die manier beschreven hoe, uh, ja, hoe, hoe mensen heel systematisch gedood worden. Dan is er ook nog wel uh, een hoofdstuk in het rapport over hoe af en toe ook wel gevangenen gemaakt worden. Uh, en die worden dan meegenomen door een van de veiligheidsdiensten. Uh, gevangen gezet en over het algemeen uh, gemarteld en daarna gedood. En enkeling wordt ook wel eens vrijgelaten om dan te laten zien aan de rest van de gemeenschap: van uh, als je uh, je te tegenover de regering, tegenover de Assad-regime... dan gaat dit je overkomen. Ja. Dus meneer ja, Bo het is, het is een, een, een, een verschrikkelijk verhaal als je het leest. Ja, meneer Bosgraaf, u geeft dat zelf ook al aan. Het bevestigt het beeld wat er al is. Nou praat de hele internationale wereld in op Rusland. Denkt u dat uw rapport dan ook nog enige indruk zal maken? Uh, nou ja, u zegt het denk ik goed. Enige indruk, wij zullen het niet alleen moeten doen, uh, kunnen doen. Maar uh, kijk, het is wel heel belangrijk om de druk op Rusland toch te vergroten. Dat zal niet makkelijk zijn. Daarom gaan wij straks om 11 uur dit rapport ook aanbieden aan de Russische ambassadeur in Den Haag. Samen met een aantal Tweede Kamerleden. Kijk, dat is wat wij in Nederland kunnen doen. Het zal niet Toe uh, toeleiden dat uh, president Poetin vanmiddag belt dat, uh, dat hij uh, Assad uh, zo onder druk zal zetten om de zaak te stoppen. Dat Heet... niet, maar ja, niet. Dus doen is ook geen optie. Wij moeten proberen, internationaal gezien, de politiek, maar ook mensenrechtenorganisaties als Amnesty, mensen in Nederland, om Rusland toch zo onder druk te zetten dat ze uh, Assad uh, gaan bewerken om dit te stoppen. Want ja, we zijn nu 10.000 doden. Verder, voor je het weet, is dat verdubbeld en dat kan zo gewoon niet doorgaan. Nee, weet u of de ambassadeur dat ook aan gaat nemen? De toezegging is om dat wel te doen. We zullen dat op het laatste moment natuurlijk altijd af moeten wachten... of hij ons toe, uh, toelaat. De Russische ambassade is in zijn algemeenheid wel negen om met, met Amnesty te praten. Dus wij verwachten dat wel. En ik denk dat het feit dat we kamerleden van SP, GroenLinks en de ChristenUnie bij ons hebben... de zaak wat dat betreft ook wel wat zal vergemakkelijken. Ruud Bosgraaf van Amnesty International, dank u wel. Graag gedaan. Het mag dan gaan om Europees voetbal. Maar ook in Suriname heerst de voetbalkoorts. Doorgaans is het land eh, oranjegezind. Maar is Nederland, na alle kritiek op de omstreden amnestiewet... nog wel zo populair in Suriname? Correspondent Harmen Boerboom ging naar het terras van het VAT... waar de wedstrijd tegen Duitsland op grote schermen te volgen was. Buitenlanders erin, heb je een kans. U begon heel hard te juichen toen Duitsland scoorde. Ja, bij de Ja, ja, ja, wat wil je nou? He, drie buitenlanders, wat is er? Er zitten te weinig buitenlanders in het Nederlands ja, team. Wat denk je nou? Waar is Bula dan? Waar is er de beste middenvelder? Waar is Elia? Wat mooi mijn dan? Waar zijn al drie andere mensen? En, is, is dat de reden dat je tegen Nederland bent? Nee, ja, is dat de reden waarom Nederland verliest? Zijn je racisten? Begin die buitenlanders te, te, te, te zetten en dan heb je een kans. Maar houdt Suriname nog een beetje van Nederland? Oud-Nederland Oud Suriname? Dat is de vraag. Wat is het met je? Suriname houdt van Nederland. Het is maar misschien een groepje die zegt van. Ik moet niks hebben van Nederland. Meneer, als, als u nagaat de geschiedenis met Nederland. De families die we daar hebben. Nee, man. Uh -uh. We houden allemaal van Nederland. Toch? Soms zijn we niet altijd eens met Nederland. Maar Nederland blijft ons tweede land. Ja, ze moeten een eigen probleem oplossen en Suriname met rust laten. Nederland, ja, politiek Nederland. Maar voetballend Nederland? Voor de Nederland ja ze stellen heel teleur jammer. Want u bent wel voor Nederland. Nee hoor. U bent voor Duitsland. Ook niet. Ik Ben voor Spanje. Helemaal in het oranje oranje zonnebril. Bent u vrolijk? Helemaal. Er is nog niks aan nog niemand overboord. Zondag winnen we van de Portugezen. Duitsers winnen van uh, Denemarken. Nederland gaat door. Zo simpel is dat. U bent helemaal uitgedost als een oranje fan. Houdt Suriname nog van Nederland? Ik in ieder geval wel. Er is heel veel kritiek op Nederland in verband met de amnestiewet. Is de populariteit van Oranje gedaald daardoor? Politiek en politiek en sport, ja, zijn twee gevoelige dingen, hè. Zeg. Maar uh, Nederland gaat goed werden. Daar houden we het bij. Een dame in het geel en in het zwart, is dat toeval? Nee, heel bewust voor Duitsland. Alleen wist ik mijn rood lintje. Waarom? Uh, ik ben... Uh... Ik ben niet zo dol op Nederlands voetbal, dus ik kraak altijd voor de andere club. Dat heeft niets met politieke situaties te maken, bemoeizicht van Nederland aan de stilet? Absoluut niet, nee, nee, nee. nee. nee, nee. Iemand zei nog vandaag tegen mij, ja, Bouders is ook tegen Nederland. Nou ja, misschien houdt Bouders ook van lezen, zoals ik van lezen hou. Daar hebben we misschien iets in komen, maar nee, niet met politiek te maken. Nooit heb ik, uh, ben ik van Nederlands elftal. Ja, in de tijd van uh, de gebroeders Kerkhof misschien, Rinus Michels als coach. Ja, toen, maar nu niet meer. Is er wat veranderd in Suriname? Nee, wat voetballen betreft niet. Iedereen is oranje. Dat zou je toch niet geloven? Als je ziet, iedereen in Suriname is gewoon voor Nederland. Ondanks gezeur over amnestiewetten. Klopt. Dus dan zie je dat het ook eigenlijk maar een politieke toestand is. Want wanneer het erop aankomt, zijn al die mensen die zogenaamd tegen Nederland zijn, allemaal voor Nederland. Kijk hoe ze allemaal in oranje gekleed zijn. Geweldig toch? Laat maar Nederland uitschelden. Maar je bent wel in oranje gekleed? Ja, tuurlijk. Ik ben voor Nederland. Maar... Maar Maro, ik mag weggaan hoor. Echt waar. Hij mag echt bedanken nu. En om de eer aan zichzelf te houden, laat hij bedanken. Voordat wij hem wegstemmen. Kijk, zijn basisopstelling. Waar is Huntelaar? Echt waar. Hij zal boos worden dat hij de Staatse vrouw zo praat over hem. Maar uh-uh. moest erin zijn. haal Robben Hij is moe. Hij heeft net Champion League gespeeld. Hij is moe. Dus niet alleen in Nederland heb je assistent-trainers, maar ook in Suriname, begrijp ik? Helemaal. En zeker als het om Nederland gaat. Dank je wel. Een bijdrage van Harmen Boerboom vanaf het terras van het VAT. Ja, En de kinderen in groep 8 van basisschulden Leeuwerik in Leiderdorp... dromen er misschien wel van om later net zo goed te kunnen voetballen... als Klaas-Jan Huntelaar. pau is nog steeds op de school. Uh, Roel, um, eerst maar eens even de deskundige vragen. Misschien in groep 8 hoe ze denken over het verlies van Oranje. Nou, ze vinden dat Nederland heel erg slecht heeft gespeeld. Dat ja. is eigenlijk wel de algemene mening hier. Ja, ik kan er niks uh, mooiers van maken. Ja, en, ja, ze hadden het dus duidelijk beter verwacht. Uh, ja, of ze dat verwacht hadden. Laat ik het even vragen. Had iemand verwacht dat Nederland beter had kunnen spelen? Daar gaan een paar vingers omhoog. Ik loop even om. Ja, denk je dat... Had Nederland beter gekund? Um, ja. En waarom hebben ze dat niet gedaan dan? Um, ik zou het niet weten, maar ze hebben, het niet, ze hebben niet op hun allerbest gespeeld. Hmm. En tegen de Denen ook al niet? Nee, dat was ook niet al een hele goede wedstrijd. Nee, dat belooft niet veel goeds. Wie heeft er nog vertrouwen in dat het goed komt, zondag tegen de Portugezen? Nou, ik vond Ronaldo van Portugal niet sterk spelen. En oh, dat scheelt. Zo slecht speelde Nederland ook weer niet tegen, tegen Duitsland en Denemarken. Dus ik heb er nog wel vertrouwen in. Oh, jij vindt dat Nederland helemaal niet zo slecht heeft gespeeld. Opvallend, want ik, eigenlijk heb ik tot nu toe alleen nog maar heel erg negatieve dingen gehoord over het Nederlands elftal. En jij? Nou, ik vind dat, uh, dat Duitsland wel goed heeft gespeeld. En ik hoop wel dat Nederland nog gaat winnen van Portugal. Dat hopen we allemaal? Ja, dat hopen we allemaal, ja. En jouw vinger ging ook omhoog. Kleine Bert, kleine Bert Maalderink. Uh. Nou, ik vind dat ze wel beter kunnen. Ze denken allemaal te veel aan zichzelf. Oei. Vooral Robben. Het is toch echt een teamsport, heb ik altijd begrepen. Maar dat maakte ze niet waar gisteren. Nee, Robben speelt in Duitsland. Hij wil zelf te goed presteren. Hij ja. denkt alleen maar aan zichzelf, wil scoren. Ja, en ik heb ook gehoord dat die Duitsers uh, precies weten hoe Robben speelt. Want hij heeft natuurlijk een tijdje bij hem München gespeeld. Dus ze kennen zijn trucjes al helemaal. Laten we ook eens een paar dames vragen. Alsof die niet deskundig zouden kunnen zijn? Um, <laughs> nou, um, ja, ik heb nog wel vertrouwen in Nederland. Maar Duitsland was wel duidelijk beter. Ja, laatste. Nee, ik heb er wel vertrouwen in. Maar ze moeten wel hun kans een beetje benutten. Ja. Is er ook nog iemand die geen voetbal heeft gekeken gisteravond? Drie. De rest heeft gisteren tot elf uur zitten kijken. Om half twaalf naar bed, misschien nog wel later. En vanochtend vries weer op, want er moet nu iets gemaakt worden. En het ziet eruit als een zonnewijzer. Kijk, dat soort dingen gaan ook gewoon door. Niet alles heeft met het EK te maken. Straks de jeugdtrainer van Klaas-Jan Huntelaar over de teleurstelling. En natuurlijk de vraag, heeft Huntelaar wel alles kunnen laten zien? En kan hij dat nog? In de wedstrijd tegen Portugal. Tamara Bruggemans, wij nemen een snelweg en een kangeroe. Wat gebeurt daarmee dan? <laughs> de kangeroer is er niet gevangen, Lara. Dus ah. op die A27 staat nog steeds file. Hij heeft inmiddels vijf kilometer uh, veroorzaakt op die A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen, even, uh, tussen het knooppunt Everdingen en Lunetten. De rechterrijstrook is dicht en er is nog steeds een omleiding. Het verkeer richting Almere en Amersfoort kan beter rijden via Utrecht West over de A2 en de A12. Voor de rest nog een paar lange files. Onder andere de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Muidenberg 4 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A27 Almere richting Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 4. En op de A50 Arnhem richting Oost tussen heteren en het knooppunt Valburg 4 kilometer. Jullie hebben ook nog geen foto's gezien, neem ik aan? He, van nee, helaas niet. We zitten nee. nog wel even te kijken of er in ieder geval iemand is die, die toevallig een, een ja, kan, een heeft kan maken. Nou, ja, ja, precies. Uh, mochten luisteraars hem zien, of haar, uh, ik weet niet, je weet het nooit. Stuur even een foto. Doe maar naar NOS Radio 1 op Twitter, onze account. De Radio 1 Sport Zomerbus. We springen op de bus, of we misschien er alweer uit. op in Visser, tussen de ronkende auto's. Ja, zeker. nou ja, ze doen het. hij doet het nog niet, hè? De auto? Ja, ik hoor niet. Nee, hij, hij rijdt nog niet, nee. Nee, hij rijdt nog niet. Hij gaat zo rijden. Bij het Olympisch uh, Stadion in Amsterdam staan nou een stuk of... ik denk een stuk of veertig, oranje voertuigen. 28 rijden er bij Oh, 28. Ja. ja. En uh, die van jullie is wel één... het is niet de kleinste, loes Nooy, maar wel een kleintje. Ja, en ook een hele oude. Dus ook een hele uitdaging. Oude. Ja, ja. Zeg, en wat gaan jullie daarmee doen met die auto? Nou, wij gaan hier uh, 16.000 kilometer mee rijden. En we gaan eerst naar het EK voetbal. Om natuurlijk onze jongens nog eventjes naar de kwartfinales te juichen. En dan gaan we naar de Noordkaap en de Olympische Spelen. Ongelooflijk, in kolonnen, helemaal die kanten op. En nou is natuurlijk de centrale vraag, hadden jullie niet beter wat eerder kunnen gaan? Nee, nou ja, kijk, nu hebben ze ons nodig. Kijk, nu moeten we echt zorgen dat we zondag ze naar de 3-0 overwinning juichen, of 2-0, wat is het? Maar nu zijn ze echt, ja, nu hebben ze ons nodig. Ja. Dus dit is het moment. U hoort op de achtergrond het geluid van een ambulance. Er is niets aan de hand, die auto die rijdt ook mee. Zit ja. Er zitten ook geen blauwe lampen op, maar oranje lampen. Precies, helemaal in kleur. Ja. U bent zelf ook goed oranje? Ja, ik heb ook mijn oranje kleren aan. We gaan ja. helemaal in stijl. Ik ga even naar uw reispartner Harold. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie dat u het oranje heeft verhuild voor gewoon casual. Ja, ik moest een beetje quasi Trophy Wives zijn. Ja, want de club van jullie heet Trophy Wives. Dat moeten we even uitleggen. Ja. Alle teams ik... hebben een naam. Ja, dat klopt. Maar je weet precies hoe het in elkaar staat. Maloes, leg dat eens uit. Ja, ik ga eigenlijk. Uh, was het idee om met uh, een van mijn beste vriendinnetjes te gaan? Ja. En die gaat ook mee, want we zijn de Trophy Wives. Maar uh, zij heeft nog tentamens. Dus zij is nog een beetje thuis. Wat voor tentamens doet ze dan? Zij doet uh, een master in sportfysiotherapie. Oh, dus dat zij... toepasselijk. Ja, precies. Heel toepasselijk. Dus u heeft straks een sportfysiotherapeut in de auto? Ideaal, want als ik dan een beetje last van mijn nek heb, dan kan zij hem masseren. Voor de massages onderweg. Precies. Zullen we haar even succes wensen? Dat lijkt me een goed idee. Ja. Veel succes bij deze. Succes! Jan, je gaat het halen. Maar dan toch even, Marloes en, en Harold. Jullie gaan dus beginnen met deze, deze reis. Jullie gaan eerst richting het EK om onze jongens daar, voor zover dat nog mogelijk is, een beetje op te monteren. Ja, dat hebben ze nodig en dat gaan we regelen. En daarna gaan jullie verder reizen en uiteindelijk eindigt de reis in Londen bij de Olympische Spelen. Precies, ja. Een hele mooie reis. Heeft u ervaring met dit soort tochten? Nou ja, ik heb niet zo veel ervaring met auto's, maar ik heb wel heel veel ervaring met uh, reizen... En uh, in Australië heb ik ook wel een roadtrip gedaan. Heb maar dat was toch uh, wat meer beschaafder, denk ik, dan de landen waar we nu doorheen gaan. Dus ik wens jullie een hele goede reis. Het gaat onderweg ook nog om het goede doel, Dance for Life. Dat is uh, voorlichting over HIV en AIDS. AIDS ja. Hè? Ja. Maar, dan, jullie gaan allerlei evenementen bezoeken onderweg. Precies, precies. Want Dat is ook nog wel leuk dan. Ja, want we doen ook nog uh, iets nuttigs, zeg ja. maar. Ja, <laughs> Behalve <laughs> autorijden. Ja, precies. <laughs> nou, dus de, finish, de, de start is straks hier uh, om tien uur. En ik ga met jullie mee hobbelen met de sportzomerbus achter jullie aan. Hartstikke leuk. Een stukje mee, ik ga u tot de grens begeleiden. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Oké, okay, zet hem op. Dankjewel. Dag. Doei. Mark-Robert Visser zit vandaag op de sport de zomerbus. Wij moeten even naar de A27. Um, die weg is afgesloten, u heeft dat kunnen horen tijdens de verkeersinformatie. Uh, tussen houten en lunetten, want daar wordt gezocht naar een kangeroe. Dennis Janus van de politie, KpD. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u hem of haar al? Nee, we zijn nog uh, druk aan het jagen, uh, dan op een positieve manier, want het beest uh, moet gevangen worden en, uh, om zichzelf en ook het overige verkeer niet uh, in gevaar te brengen. Heeft u, meneer Janus, wel zicht op het dier? Uh, ja, we weten ongeveer waar hij zit en we hopen ook dat hij op dit moment even blijft zitten waar hij zit. Er is een dierarts onderweg die uh, uh, hopelijk met een, uh, een uh, verdovingsgeweer het uh, beest tijdelijk kan uitschakelen. Uh, ja, het is even niet anders. Het is niet leuk voor het dier. Maar uh, ja, het zou nog veel vervelender zijn als, uh, als de, de Walibi een kleine kangeroe... Uh, voor een van de auto's terechtkomt en uh, komt overlijden of uh, gewond raakt. Ja. ja, dat is natuurlijk ook gevaarlijk voor automobilisten hè, als, uh, als zoiets gebeurt. Het, wat is dat toch met die kangeroezen de laatste tijd? Ja, het lijkt wel een beetje een trend. Maar uh, ja, nee, we weten het ook niet. We gaan het onderzoeken waar die vandaan komt en van wie die is. Uh, wij zijn zelf ook benieuwd. Oh, dat we, u weet nog niet wie de eigenaar is van deze Walibi? En volgens mij heeft deze zich nog niet gemeld, nee. Goed. En mocht hij zich wel melden, krijgt hij dan een boete? Of hoe zit dat? Nou, dat zullen we verder bekijken. Uh, dat is ook niet nog te vroeg uh, om, om dat te melden. Okay. Um, ja, dat, dat weet ik niet. Goed. U kunt denk ik, dan ook nog geen prognose geven hè, van hoe lang dit nog duurt. Nee, nou, we hopen dat de dierarts snel ter plaatse is en dat die uh, dan uh, vrij snel uh, kan aanleggen om deze tijdelijk en, en diervriendelijk eigenlijk, uh, neer te leggen uh, en te verdoven. En dan, uh, ja, dan zal die heel snel uh, ing ingeladen worden en dan kan het uh, verkeer weer uh, vrijgegeven worden. Ja. Dan is de overlast ook uh, voor de automobilisten uh, snel weer voorbij, hopelijk. En wat raadt u automobilisten aan als ze hem uh, zien? Dat kan Groen niet inhalen? Nou, uh, Rijkswater gaat dus ook ter plaatse. Uh, volgens mij is er een, een snelheidsbeperking uh, daar. En op het moment dat het hier richting een snelweg gaat, uh, zal, uh, zullen de hulpdiensten uh, denk ik wel reageren om het uh, verkeer te, te waarschuwen wat er, uh, wat er aan de hand is. Dennis Jans van uh, de politie, dank voor nu. Tot uw dienst, dag. Nou dan toch, vijf minuten voor tien, nog even over Oranje, want eindelijk kon hij dan laten zien wat hij waard was. Spits, Klaas-Jan Huntelaar mocht in de rust van de wedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Duitsland invallen. Maar ook Huntelaar kon het tijd niet meer keren. Ga erover praten met de jeugdtrainer van uh, Klaas-Jan. Huntelaar. Erik Dretelaar. Meneer Dretelaar, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een indruk maakte die op u in die tweede helft? Getergd. Ja, waar zag u dat aan? Nou, aan de verbetering in het gezicht. En uh, onder andere de nekslag bij Zwaanstaker. Uh, ja, dat was niet zo netjes, hè? Ja, misschien niet zo netjes, maar dat geeft wel aan de wil om te winnen. Hoe moeilijk is het voor um, Huntelaar om in, in zo'n wedstrijd het uh, tijd te keren? Nou ja, als het elftal niet draait en je staat met 2-0 achter, is het natuurlijk altijd moeilijk om in te vallen. Dat maakt niet uit op welk niveau. Ik bedoel, de wedstrijd is. Uh, die. Uh, Nederland had de wedstrijd niet in de hand, in ieder geval. En. Mm. Uh, ja, ik vond ze ook niet echt goed spelen. Dat is ja. misschien nog een statement. Ja, misschien wel, ja. En ja, dan is het voor een spits natuurlijk wel lastig om erin te komen, zeker als staan voor uh, niet. Uh, super is. Ja, ja, dat wilden we maar zeggen. Want je kunt natuurlijk wel een spits inbrengen, maar die moet die ballen ook wel krijgen. En zoveel kwamen er zijn kant niet op. Nee, en als je de achterlijn al niet haalt, ja. En zijn kracht is toch wel uh, ballen van de flank om die uh, het zijn met uh, links of rechts of met het hoofd binnen te tikken. Nee. Wat raadt u de bondscoach aan? Uh, la laten we maar even vanuit gaan dat hij luistert. Uh, wat moet er gebeuren voor zondag? Zodat als Huntelaar in de basis staat uh, hij aanvoer krijgt. En goed kan spelen dus. En kan scoren. Nou, aanvallende voetballer, denk ik. Ik vond uh, de wissels naar rust, die vond ik op zich wel goed, maar te laat. Mm -hmm. Want uh, op het moment dat het Duitsland 1-0 maakt, denk ik dat je toen eigenlijk al het in moest grijpen om het uh, tijd te kunnen keren. Maar... En met rust zijn met 2-0 achter, dan wordt het natuurlijk heel lastig om uh, de wedstrijd nog uh, om te draaien, want Duitsland is natuurlijk niet zomaar een ploeg die, uh, die 8-9 kansen weggeeft. Mm. Gelooft u er nog in, meneer Breedtelijn? Eh, uh, nou ja, ik denk. Als we de, de pool doorkomen. dan zie ik ons een Italië-scenario. Want Italië begint altijd slechter aan het toernooi. en dan. dan pakken ze op het eind de prijs. Ja. Maar ja, als ik de Duitse ploeg zou zijn. dan zou ik zeggen van. we laten de wedstrijd tegen Denemarken lopen. Dan komen we in Nederland in de finale in ieder geval niet meer tegen. Erik Drijtelaar, Dank. Ja, graag gedaan. Voor uw bijdrage vanochtend okay. aan het NOS Radio 1-journaal. Erik Dreetelaar, de jeugdtrainer van uh, Huntelaar. Aan dat Radio 1-journaal komt nu een einde. Straks gaat sportzomer verder. De sportzomer op Radio 1. Uh, Thijs van der Brink, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie doen, het eerste uur? Nou, we hebben de minister van Sport te gast. Oh. Minister Schippers. Nou, die zal ook wel in goed humeur zijn. <laughs> Ik ben heel benieuwd. Kijken of zij nog tips heeft. Duitsland moet trouwens, is ook nog niet geplaatst, hè? Oh. Dat, dat zei meneer uh, Dekla net, maar dat is nog niet zeker. Dus die moeten ook nog hun best doen. Dus uh, het kan allemaal nog best. Oh, ja, jij, jij bent een van die mensen die ja, er nog in gelooft. Ik ja, ik het daar. Wauw. de Schippers komt praten over de zorgkosten, vooral. Daar moet een keukenpavel discussie over gevoerd worden, want die kosten lopen ja. uit de hand. Het nou ja, is een soort opmaat naar de verkiezingsprogramma's, denk ik. En uh, Dominique Couvé van de Pauluskerk komt vertellen over een subsidie die hij heeft gekregen van het Oranje Fonds om illegale op te vangen. Dat is natuurlijk best opmerkelijk, want illegale opvang mag eigenlijk niet. En nee. die krijgt nu van het Oranje Fonds, van Willem-Alexander Maxima, een subsidie. Om dat toch te doen. Nou, zeer interessant. Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven na tien uur in de Sportzomer te volgen via internet op radio1.nl. Ja, goed hè? Helemaal. Ja, Thijs, veel plezier.